4 uur. Het NOS Journaal. Lieselat Thomasen. Delen van Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen zitten zonder stroom. Door de storing rijden verschillende trams en metro's niet. Andere lijnen moeten omrijden. Ook het treinverkeer tussen Rotterdam en Utrecht heeft te maken met vertragingen. Volgens netbeheerder Stedin hebben ongeveer 50.000 klanten geen elektriciteit. De oorzaak is nog niet bekend, zegt Stedin. We weten wel dat um, uh, een van onze stations in de buurt van het Marconiplein um, is uh, uitgeschakeld. En um, dat doet het uh, net automatisch. Een soort van beveiliging in het net is dat. Um, dus daar uh, zijn we druk aan het zoeken naar de oorzaak. Rotterdam Airport ligt in het getroffen gebied, maar draait op een net als als een aantal ziekenhuizen. Een ander deel van Rotterdam had vorige week ook al te maken... met een grote storing. 20.000 huishoudens zaten toen urenlang zonder stroom. In Brussel zijn de Europese regeringsleiders opnieuw bijeen voor een topconferentie. Ze staan voor de taak om maatregelen te nemen, om de groei te stimuleren en banen te scheppen... en tegelijkertijd de nationale schuld te verminderen. De Europese economie verkeert nog steeds in zwaar weer. Er is nog geen oplossing voor de Griekse schuldencrisis. Portugal heeft een tweede lening nodig en Spanje lijkt in een langdurige recessie te belanden. Met Italië lijkt het wel beter te gaan. Een rechtbank in Noorwegen heeft drie mannen veroordeeld... die wraak wilden nemen voor het afdrukken van Mohammed cartoons De drie wilden eerst een aanslag plegen op de Deense krant Julansposten, die de omstreden cartoons in 2006 afdrukte. Later kwamen ze daarvan terug en maakten ze plannen... om een van de tekenaars van de cartoons te vermoorden. De hoofdverdachte kreeg een zeven jaar en mededader vijf jaar. De derde verdachte, die alleen had geholpen, moet vier maanden de cel in.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 Uh, daarin vertellen ze onder andere dat ze uh, behoorlijk wat alcohol hadden gedronken en dat ze zich eigenlijk niet zo gek veel meer kunnen herinneren. 50 mensen deden aangifte via internet, de overige 20 kwamen naar het politiebureau. Een overvaller die ruim een jaar geleden in een supermarkt in Moerkapelle overleed... is waarschijnlijk omgekomen doordat hij van een trap viel... en niet door een klap van een voorwerp. Dat stelt het OM op basis van onderzoek op het lichaam. Bij de overval in december 2010 werden de eigenaar en zijn zoon... in een kantoor boven de winkel opgesloten, maar ze konden zich bevrijden... en gooiden een gereedschapskist naar de overvallers. Een van hen viel van de trap en overleed later aan hersenletsel... Volgens het OM is er geen bewijs dat hij door de gereedschapskist werd geraakt. Het weer in het zuiden ligt de sneeuw vanuit het noordoosten opklaringen bij temperaturen rond het vriespunt. De komende dagen zonnig en droog winterweer met overdag lichte en s'nachts matige vorst. ANUB-verkeersinformatie. Ah, de avondspits is begonnen. Er staan een paar wat langere files. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, tussen Bunnik en Maarsbergen... 4 kilometer door een gestrande vrachtwagen. Bij Rotterdam is het nu wat drukker. Op de A15 vanuit Europoort, tussen knooppunt Benelux... en knooppunt Vaanplein, 6 kilometer. En op de A20 naar Gouda, tussen Schiedam-Noord... en Rotterdam-Krooswijk, 7 kilometer. Auto Workforce. De internationale arbeidsmarktspecialist van Nederland. Nu ook voor al uw vakkrachten in bouw en techniek. Otto Workforce. Goed voor elkaar. Steeds meer mensen kunnen hun hypotheek niet meer oversluiten... als de rentevaste periode afloopt. Ze zitten vast bij een huidige bank en die vraagt de hoofdprijs. Ook aflossen wordt onmogelijk gemaakt. De wurggreep van de bank in radar om half negen... bij de tros op Nederland 1. De beste stucador of elektromonteur? Auto Workforce. Goed voor elkaar. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn we nog bij u, hier op Radio 1... met zometeen volgens goed gebruik op de maandag ons panel Schuld en Moeten. De leden zitten al klaar hier in de studio... maar eerst gaan wij even naar Europa met onze eigen man in Europa... Fred Stroobans, nu eventjes niet in Brussel, maar hier in Hilversum... terwijl Fred in Brussel, tot onze stomme verbazing, er een top plaatsvindt. Ja, de zoveelste. Ja, ja. Ze, ze de zijn hoeveelste? nu aangekomen, zouden we ongeveer moeten gaan beginnen. Ja, nu ongeveer vier uur. Ze informele top. Ja. Hoe gaat dat dan? Is het dan ook heel informeel bij binnenkomst? Wie kust elkaar, weet je dat? Ze ja, dus komen allemaal apart binnen. En dan uh, meestal uh, steken ze een verhaaltje af voor uh, de lokale pers... Bij, uh, nou ja, er staan cameraploegen en dan uh, Merkel roept iets... en Sarkozy zal ook wel iets nee, maar roepen. Maar geven die elkaar een zoen op de wang of een hand of een Binnen trap? de Kamers, dat weet ik niet. Er doen allerlei verhalen de ronde over hoe Berlusconi uh, daar de dingen aanpakte. De ergernis van uh, Herman van Rompuy. Ja. Ja. Hij is niet zo beleefd. Nee. Maar goed, hij was ook, niet zo het beleefd. Het is ook niet zo heel nee. belangrijk, maar goed. Um, het grappige is wel dat deze top eigenlijk eens een keer even niet alleen maar over bezuinigen en Griekenland zou gaan... maar juist dus over wat anders. Hoe stimuleren we de economie? Nee, officieel gaat hij wel over banen en groei. Ja. Maar ze gaan het natuurlijk wel over Griekenland hebben... Je en wel het. over bezuinigen en wel over dat fiscaal uh, pact, dat begrotingspact... Mm -hmm en over het aanscherpen van de begrotingsregels enzovoorts. Maar officieel zijn ze toch bij elkaar om over banen en groei te spreken. Dus als er nog tijd over is, doen ze dat ook nou, even? Nou, weet je, de druk wordt wel hoog, hè? want het IMF uh, heeft gezegd dat toch te veel bezuinigen, nou ja, de, de groeidrukt in Europa, dat dat vooral voor die zuiderslanden een enorm probleem wordt. Hè? Want kijk, iedereen gaat akkoord, zelfs de staats- en regeringsleiders, dat een van de hoofdproblemen in Europa binnen de eurozone is dat er een te grote kloof is in de economie en uh, bijvoorbeeld dat de, de werkloosheid veel groter is in Zuid-Europa... dan in Noord-Europa. Uh, dat bijvoorbeeld concurrentiekracht uh, veel te laag is. Bijvoorbeeld in Italië, als je dat mm -hmm. vergelijkt met Duitsland of Nederland. Dus iedereen gaat over het probleem Is alleen dat door die gigantische bezuinigingen... die die landen nu moeten doorlopen in Zuid-Europa... die kloof nog groter wordt. Het is een beetje een catch-22. Ja. En de druk wordt dus nu groot. En nou, Ze vergaderen in Brussel op het moment dat heel België plat ligt. Hè? Want er is een staking er is een tegen staking, de bezuinigingen. Ja, we hadden net ja. uh, het, voor het nieuws een gast... Hè? Thijs Berman van het Europese parlement... die heigend binnenkwam, want geen openbaar vervoer... en ook geen studio's te vinden. Nee, dus ze zullen wel verplicht zijn. En Bijvoorbeeld een van de dingetjes waar de, co de Europese Commissie al uh, mee komt... is dat er een potje is van 82 miljard om te besteden in Europa. Dat, komt dat uit... heet een potje tegenwoordig. Nou, ja, maar dat komt uit Als... de Europese begroting... Er blijft altijd wel wat over dat geld dat niet besteed wordt. En dat kan dan weer naar armere landen gaan hè, voor structuurfondsen. Dus structurele mm -hmm. ondersteuning door Europa. Maar het probleem is dan meestal ook zo als ze dat Europese geld krijgen. het komt echt uit het Europese budget. Eh, dat zo'n land dan zelf ook 50% moet investeren. Maar nou ja, kijk, eh, 82 miljard lijkt wel veel. Maar het gaat hier natuurlijk wel eh, over gigantische economische problemen. Hè. Hoe ga je dat probleem in Spanje aanpakken? Met 50% jongerenwerken. Met, met 25% nominale werkloosheid onder de hele werkende bevolking. Dus het zijn enorme problemen. En uh, vergeet niet dat al die nieuwe lidstaten die erbij gekomen zijn, mm. dat die uh, dat geld uit die potjes hard nodig hebben. Want die landen, nou ja, dat zijn nog emerging, uh, opkomende economieën, die hebben dat hard, uh, hard nodig. En, en dan is er nog. Uh, nou, ander hypocriet dingetje, uh, want die staatse regeringsleiders... zijn natuurlijk ook niet bereid in de toekomst... om die Europese begroting uh, uh, te gaan oppimpen. Nee, ze willen gewoon dat ook uh, de Europese begroting... en dat Europa ook bezuinigt, terwijl het een beetje raar is... want de Europese begroting mag niet in het rood. Mm -hmm. uh, dus die staat ook niet in het rood. Maar ze vinden ook, nou ja, wij moeten bezuinigen... dus Europa moet ook bezuinigen. Dus dit wordt nog een pittig debatje. Toch wordt wel een topje. Maar het enige wat wij weer zullen horen... zal toch gaan over Griekenland, Griekenland en over dat pact. En daar is nu ook alweer mot over, of mot over. Is altijd. Polen bijvoorbeeld is een land wat niet de euro heeft... maar gezegd nee. heeft, ik ga dit alleen maar, wij gaan dit alleen maar ondertekenen... als wij wel over alles mee mogen beslissen en mee mogen praten. Ook ja, al zitten we niet in de euro. Dat is nu een beetje de schuld van uh, de heer Cameron... omdat hij er dus uitgestapt is. Um, en waardoor er dus nu een een, een pact op stapel staat, een verdrag buiten de EU om een overeenkomst, um, een contract, hè, wordt het zelfs genoemd tussen 26 landen. Maar ja, er zitten maar 17 eurolanden bij, dus die, die overgeven de euro. Jan Bolen? Die ben dat... bij die top? De, de, de, de, staatsen, de zijn de staatsregeringsleiders. regeringsleiders. De staatsregering. Ja, dan kunnen we ook nog uh, een heel verhaal. Kun je op toppen uh, houden over open deuren? Want volgens mij, wat u allemaal noemt, zijn open deuren. daar Hebben we het al maanden over. Wat is ja, nu? Nee, ja, maar ze komen, gewoon, ze komen er gewoon, niet uit. Dan haal je me weer een top. Ja, daarom zei ik. Dus ook ja, nee, maar het gaat, het gaat, er natuurlijk, het gaat of er. Hoe dat... gaan ze nu 22 miljard verdelen? Nee, nee, nee, die 82 miljard is een potje waar nou, die top... Niet meer. Nee, die 82 miljard, daar gaat die top Heet helemaal die niks niet over. Maken? Nee, die 82 oh. miljard, is, dat komt uit het Europese budget. En dit zijn de staats- en regeringsleiders. En die. Maar je die, kan er, ja. weer een top over wat we maanden ja. al over praten. Ja. Maar weer een top. Ja. En wat kost dat dan? Ook 82 miljard? Uh, geen 82 miljard. <laughs> maar wel 82, maar 82 dat kost wel, het kost natuurlijk veel wel... Veel hoofdbrekers nee. en grijze ja. haren vooral. En veel bronwater. Ja. Dat, dat kost het vooral. Nee, maar het, is natuurlijk, het is wel grappig, Fred, dat Jan Bohnen, die hier, advocaat die hier zit voor schuld en boete, zegt... ik begrijp het niet zo goed, het nee, gaat, er wordt gepraat over iets waar we al maanden over praten. Eigenlijk zou het nu eens ergens anders over moeten gaan, namelijk... er is nog meer aan de hand in Europa, er zijn hartstikke veel werklozen, hoe pakken we dat aan? Jij zegt ook het staat op de agenda, maar het zal er niet echt over gaan... want het gaat eigenlijk altijd alleen maar over dat ene ding. We hebben zoveel tekort, het moet bezuinigd worden, Griekenland is failliet. Nou, dat is het. Ja, nee, maar dat, dat, dat is ook zo. Maar daarom ook om even toch nog uh, dit verhaaltje af te maken. Het is natuurlijk een beetje gek dat de staats- en regeringsleiders... dus de premiers of de presidenten van Europese landen... die eigenlijk uh, geen deel uitmaken van het wetgevende proces van de Europese Unie... want dat is de commissie, het parlement en dat zijn die vakministers... dat zij nu dus nu op een zijspoor allerlei dingen aan het regelen zijn... die eigenlijk die EU moet doen. En daarom is het Europese parlement ook zo boos... Dat dit op deze manier. Dat zij loopt. Ja, worden. Ze, hebben, ze hebben dus nu een parallelspoor geopend. Want zij vinden daar dat komen zij. Parallel toppen. Nee. Zij, parallel -toppen ja, ja. nee, een parallelspoor naast de EU. Naast de EU. Ja. Zij vinden nu dat zij, zeg maar, de crisis, de Eurocrisis, in handen moeten nemen en dat zij dat moeten aansturen. Okay. En daar gaat het gevecht over de macht in Europa. Kijk, en dat is, daar, daar ben ik al benieuwd naar wie dat gaat winnen. En of het parlement, uiteindelijk door ons gekozen, daar misschien eens een keer wat meer in te zeggen gaat krijgen. Fred Stroobans, dankjewel en tot horens. U hoorde hem al even. Jan Bonen is advocaat, is hier voor ons Penel Schuld en Boete. En naast hem Marjan Husken van Vrij Nederland, misdaadverslaggever. Ook welkom. Laten we eerst heel eventjes inhaken op waar wij onze uitzending mee begonnen. Een gesprek met uh, Rijn-Jan Hoekstra. Die is benoemd door de Nederlandse Orde van Advocaten... om te controleren of het toezicht wat die Orde van Advocaten moet houden... op de handel en wandel van advocaten in Nederland, of dat wel deugt. En dat, uh, uh, hem is dat gevraagd door de Orde omdat er van nog hoger hand... namelijk door het ministerie allerlei plannen gesmeed worden... om dat toezicht op de advocatuur te verscherpen, Jan Bonen te veranderen... dat meer onafhankelijk te maken van de beroepsgroep... Lijkt je dat verstandig? Is dat een, een zinvolle wens van dit kabinet? Nou, het lijkt me een botte schande als het gebeurt. Mm -hmm. Het want? gaat als gebruikelijk alleen maar weer over de vraag... of wij ons beroepsgeheim mogen handhaven. Ja, want dat kan natuurlijk in het gedrang komen, Natuurlijk hè? komt dat in het gedrang. Maar dat moeten wij vanaf vinden, meneer Teven en consorten. Dat is een doorn in het oog. En iedere keer als er in die richting maar geblazen wordt naar de Orde van Advocaten... gaat de Orde van Advocaten reageren. Mm -hmm. En nu hebben ze een Nederlands geheimschrijver nummer 1 benoemd, meneer Hoekstra. En die mag nu gaan helemaal onafhankelijk gaan vertellen wie betaalt hem. zegt De Orde. Norm. De orde? Wie zegt dat? Nou, dat neem ik aan. Hij is zegt, door de Orde aangesteld. Hij heeft een programma dat die ja. heel onafhankelijk is. Ja, ja, ja. Dat heeft hij gezegd. Brok, ik ben van mezelf. Ik ben woord men spreekt. Mm -hmm. En daarom is het heel gevaarlijk wat hier gebeurt. Want als wij binnen de organisatie die we hebben, namelijk de Raad van Discipline en het Hof van Discipline, is dat buitengewoon goed beveiligd. Zoals het ook uh, een rechtsgang die wij allemaal kennen en waar iedereen tevreden over is. Dan krijg je, komt de vraag voor. moet de rechterlijke macht ook een toezichthouder hebben? Mm -hmm. Wordt dat de volgende toezichthouder? Waarom moeten wij een toezichthouder als we een echt goede rechtsgang hebben. en waarom moet, je, moet je bijvoorbeeld de rechtelijke macht dat niet hebben? Dus de rechtelijke macht heeft het in de hoge, vorm van de Hoge Raad enigszins, of is, kan je dat niet vergelijken? De Hoge Raad is, het, is, geen, is geen toezichthouder op rechters, die, nee. die, die, die, die wat, ja, onder het Hof voor Discipline is, is de Hoge Raad voor, voor het Recht. Ja, ja. Ja. En dus dat is gewoon een normale rechtsgang. En hier zie je plotseling in meneer Hoekstra die dan iets gaat beoordelen. Of, ik hoor uh, ook. Jan jij zegt dus het, het gebeurt nu goed genoeg... en overal zijn we rotte appels, maar in feite hebben wij niks te verbergen... en het gebeurt gewoon goed door mensen die weten waar het, ze het over hebben. Het systeem hebben. werkt prima. Okay. En ik begrijp absoluut niet wat meneer Hoekstra... Maar Jan Husky, heb jij er een, enig begrip voor dat er wordt gezegd... nou, misschien is het niet zo handig om dat door de beroepsgroep zelf te laten doen... en zijn er misschien dingen voorgevallen, niet dat ik het weet... waardoor ze zeggen het moet nou eens anders, want er gebeuren zulke vreselijke dingen. Uh, elke beroepsgroep telt zijn eigen rotte appels. Ja. En daar zijn voorbeelden van. Maar of je dat op deze manier moet oplossen, dat weet ik niet. Ik bedoel, er staat een groot artikel in de quote van deze maand. En daar worden dertig advocaten in genoemd. Maar als je dat nou zou zeggen, dat zijn de rotte appels... en over hoeveel jaar... En ja, ze worden er regelmatig uitgepikt en worden dan strafrechtelijk vervolgd. Uh, bijvoorbeeld uh, afgelopen week uh, werd nog weer een advocaat aan de paal genageld door uh, de politie. En de politie had een fantastisch opsporingsmiddel, Google Earth. Kijk, zitten we meteen, dat, dat, dat, dat moet je eventjes, uh, want ik, ik denk ja, dat, we dat, dit, dat we dit... Het, we dit, het is duidelijk ja, leg, dat Jan juist. Bonen als ja, leg, advocaat leg, leg. het niet eens is met dat uh, veranderende <laughs> toezichtbeleid. Uh, Marianne Huske, een, uh, uh, Google Earth als opsporingsmiddel? Jazeker, um, het ging in dit geval om een advocaat. Hij uh, wordt verdacht van fraude en oplichten. En wat uh, hem ten laste werd gelegd was dat hij geld wat eigenlijk voor zijn... Praktijk was, gebruikt had voor privédoeleinden. En wat vindt de politie via Google Earth in zijn tuin. Prachtige licht, hele uh, zomerstoelen. Ja, tuinmeubelen. En die had hij dus aangeschaft voor zijn bedrijf. En dat mag dus niet. En hij voerde geen bedrijf aan huis. Uh, zover gaat het verhaal niet. Want dat zou ook uh. nog kunnen en dan staat er gewoon op Maar goed, waar het op gaat natuurlijk, is Google Earth van bovenaf, we kennen het allemaal. Het is natuurlijk een gauw greep van de politie ja nou, dat, Om dat is te vraag. gaan gebruiken. We dus gedaan hebben als uh, laten we laten zeggen de cliënten van een advocaat op de stoep uh, van Google Earth uit... vaststellen wie dat zijn, als dat kan... en dan zou je ook naar binnen kunnen kijken, wat ook inmiddels wel kan... dan ga je ver over de schreef wat de rijmhouding betreft. Dus dan denk ik dat dat absoluut niet kan. Maar als een advocaat verdacht is, dan moet de deken er aan te pas komen... en dan zijn er veel meer mogelijkheden. Mm -hmm. Maar zolang die advocaat niet zelf verdacht is... Gelden gewoon de geheimhoudingsregels. Maar is dit, uh, Marjan, voor het eerst dat, dat, dat dit als bewijs... dus een, een plaatje van het werken met Google Earth... dat dat, dat als bewijs wordt toegelaten? In uh, Nederland? Als ik, uh, Nederland, als ik uh, de is website... We volgen, uh, wat? Hij is, uh, het mag gebruikt worden, heeft uh, de rechter bepaald. Het staat in een recent vonnis. Oh ja, dus en dan. het wordt voor het eerst uh, dat ik het hier opgepikt zie. Ik heb het niet eerder gezien. Maar ik ja. kan me wel voorstellen dat als iemand uh, ja, een vermeende drugscrimineel vervolgt, dat je inderdaad even op Google Earth kijkt van hoe groot is het pand waarin die woont? Hoeveel ja. loodsen staan daar? Mm -hmm. Dat is vrij de, dat vrije nieuwsgiering. Dat is vrije, nieuws. vrije Ik bedoel, wij journalisten ook de... maken ook Tuurlijk. gebruik van Google Earth Tuurlijk. om Met te duurlaaie... kijken waar iemand woont. Maar, Jan Bode, en zodra, zodra je dat gaat doen in het kader van de strafzaken en de rijmhouding gaat schenden tussen de advocaat en, en de verdachte, dan denk ik dat je fout zit. Ja. Maar deze meneer was verdachte, ken ik deze meneer. De, de advocaat thuisdoen. zelf was in dit geval zelf verdachte. de verdachte. Ja. Ja, dan denk ik dat de deken ingeschakeld en dat daarmee hij verdachte was. En dan denk ik dat de opsporingsmiddelen wat ruimer zijn. Maar ik kan nog niet zien in welke, in welke regel het nou binnen 126 strafwoording valt, want daar is alles geregeld. Daar mm -hmm. is alles geregeld in een mag. Ja, maar misschien toen bestond Google en, Earth en nog niet. Google eerst nog niet in de orde, dus binnenkort krijgen we een wetsvoorstel... een kleine wetswijziging of een aanvulling dat we ook mogen googlen. En is er wat op tegen, vinden jullie, om dit te gebruiken? Om van bovenaf, uh, als dat ding er toch hangt, en een beetje in te zoomen... en eens te kijken wat er in, in iemands tuin staat of hoe groot hem pand is, of... nou je moet ja, dan gewoon uh, massaal in, de in een opstand zit. komen. Ik bedoel, ja, ik vind het geen de, uh, prettig idee dat iedereen mee gaat kijken. En ik ga het naar uh, de dames hand over hand zal toenemen bij de politie. Dus dat lijkt me buitengewoon interessant. Zie je dat, uh... Nou, het zijn nog geen bewegende beelden. Oh, nog geen <laughs> <Nee>. Ja, Het <laughs> nee. zijn, dat... zijn, zijn plaatjes, maar goed. Een, uh... Maar het, het, het, het lijkt een novem, ja, daar ja. horen we dan waarschijnlijk nog wel wat meer van. Oké. We gaan naar een ander onderwerp, namelijk de motorbendes. Beter gezegd, criminele motorbendes. Want daar had minister Opstelte van Veiligheid en Justitie het over. Hij heeft gezegd dat het kabinet een offensief gaat beginnen... tegen criminele motorbendes. Die willen we aanpakken. Justitie, uh, uh, uh, lokale overheidsdiensten, politie... allemaal worden ze ingezet voor dit offensief. En Opstelte zegt dan namelijk letterlijk... Uh, zij die zich schuldig maken aan normoverschrijdend gedrag... en criminaliteit moeten linksom of rechtsom de rekening gepresenteerd krijgen. Het aan de laarslappen van de regels... of dat men zich onaantastbaar waant moet stoppen. En dan heeft hij het dus over criminele motorbendes. Hij noemt geen namen. Marjan Huske, waar zou hij het over kunnen hebben, vermoed je? Nou, als je kijkt naar een interne politierapporten, dan worden er twee genoemd te zijn. Uh, de Hells Angels en de uh, Satudara... En er worden ook verwezen naar een uh, motorbende die nog niet in Nederland is... de Bandidos, maar in die richting wordt gezocht. En als je kijkt naar de berichtgeving over die bendes... dan zie je ook dat individuele leden wel degelijk... zo nu en dan worden opgepakt en vervolgd. Maar als je kijkt naar deze club, de Hells Angels als criminele organisatie... dat is nooit bewezen. Uh, de civiele rechter heeft gezegd... Uh, we hebben vrijheid van uh, vereniging. Dus kan niet verboden worden en dat mag niet gezegd worden. De strafrechter heeft ernaar gekeken, maar die heeft geen oordeel uitgesproken. Die heeft het openbaar ministerie naar huis gestuurd... omdat die farmfouten hadden gemaakt. Mm. De voorzitter van de Hells Angels, Oonaputi... zou zelfs dolgraag die strafzaak willen afmaken... om gewoon het bewijs te zien dat hij lid is van een criminele organisatie. voorzitter was van een criminele van een organisatie. organisatie. Want hij is net opgestapt, hè? Ja, ja, van vandaag. En ja, dat gebeurt niet. Maar dus eigenlijk is wat de minister hier, althans volgens dit persbericht zegt, al fout. Als hij het heeft over criminele motorbenders. Nou ja, hij noemt ze niet bij naam, maar je moet dus zeggen, motorbenders Mo waar criminele lid van zijn. Zo zou je het moeten zeggen. Ja, wat hij doet is feite dus formuleren dat iedereen die de wet overtreedt moet worden vervolgd. Dat, dat, dat is niet. niet wonderlijk dat de minister ah, dat van, van een Veiligheid en Justitie... de van de allereerste beste soorten. Dus veel erger is dat hij alsmaar plaft in de media en niet beide kan. Het ja. is heel onverstandig om te blaffen en niet te bijten. Dat is heel onverstandig. Nou, dat ben ik niet met je eens, Want dus hij bijt, ja, bijt wel bij ja. Mijn zin ja. het is heel onverstandig om zaken te beginnen die je niet kan winnen. of waar je zeker winst kan winnen. Als overheid, hè. Mm -hmm. En dit is blaffen in de media en niet weten hoe je bijten moet. En dan ga je ja, hopen. Weten ze als ze als wel. zij toch maar wagen om de wet te overtreden, dan gaan wij iets doen. Nee, ja, nee. dat is altijd zo. Maar Jan, daar heb je niet helemaal gelijk in, want de overheid bijt wel. De overheid heeft namelijk samen met het bestuur de Bibop-wetgeving. En daarin draaien ze de bewijslast om Ja, maar daar is het de... gericht op de helzeenzel. Dat is in het algemeen om. Ja, in het, het, het algemeen. Maar... Maar... Wacht even om duidelijk te maken: de Bibop, dat gaat om bestuursrechtelijk. De Bibop is een regeling um, waarbij de gemeente, de gemeente... Uh, ja. instellingen of, of uh, personen een vergunning voor het uitbaten van winkels of van bepaalde horecagelegenheden mag weigeren als zij vermoeden dat het geld waarmee dat gebeurt vies ja. geld is. Ja. Wit gewassen of ja. crimineel geld is. Ja. Ja, ja. Ja. En en dat geld is, is niet dat specifiek voor niet specifiek ja. maar de Hells Angels. het dat wel Bijvoorbeeld als het gaat om de Amsterdamse Hells Angels. Er is afgelopen zomer een groot rapport uitgebracht... over de commissie, de Bibelcommissie. En daarin wordt al gezegd, kijk eens, de Hells Angels... zijn zich weer aan het uitbreiden op de wallen. Uh, politieoverheid, jullie moeten naar de Hells Angels kijken... meer onderzoek doen, want dat is gevaarlijk. Maar nou wil ik toch nog even duidelijkheid over... want zin. dat heb ik niet. Naar de Hells Angels kijken... No. of worden er dan mensen met name genoemd? Want het grote Precies. probleem is nu juist... dat maar steeds niet... het geheel als een criminele organisatie gezien kan worden. Dat en is ook recht, het grote dat probleem. En bij vrijheid van vereniging vinden die mensen het volste recht hebben om als vereniging te functioneren. En als het nou zo is dat, dat een vereniging bij toeval... alleen maar criminelen ja, dat, dat is als lid heeft... Nou, dat is maar niet uitgesloten. Een 100% goede advocaat en 100% goede politiemensen hebben. Dat is natuurlijk nee, niet zo. Nee. En dan zegt u individuele mensen bij die, bij die uh, Hell's Angels... die best dingen zullen doen die niet mogen. Zoals in iedere bevolkingsgroep. Ja, maar, de, vaardig, deze club, bij deze club, Jan, is het natuurlijk wel even iets anders. Als je kijkt bijvoorbeeld naar hun regels... dan is het heel moeilijk om de levensstijl uh, die, ja. zij, die men heeft... op een gewone, normale ja. manier, zonder dat je... een ja werk hebt, uh, na te leven. Maar ik heb, ben, ben wel, uh, heb wel opmerkingen, en ik heb ook wel, wel tegen deze aanpak van de Bibop. Want stel nou, um, er is een politieke partij, en bij die politieke partij wordt er ene dag wordt er een wiet... Uh, plantage gevonden. Wij, de andere lid van die partij, uh, die slaat om zich heen in een café. Ja. Wat is dan het gevolg? Moet dan straks zo'n uh, politieke partij ook neergezet worden als een criminele organisatie? Ja, Want dat is wat je nu straks, uh, als je doorgaat denken. Ja, ik, dit dus, is dus wat in elk van minister opstelte. Zegt, entameert. Hij zegt, hij zegt het zijn. Uh, hij noemt ze niet bij naam. Criminele motorbendes moeten aangepakt worden. Dus hij zegt niet de mensen, de leden, maar de bendes. Uh, Eberhard van der Laan is burgemeester van Amsterdam. Die is nu net af van, het, uh, van, van, van de thuishaven zijn van het clubhuis van de Hells Angels. Die zijn vandaag, hebben ze daar op moeten breken. Zijn op zoek naar een nieuwe plek. En Eberhard van der Laan heeft gezegd... wij zullen al onze omringende gemeenten, Diemen bijvoorbeeld... en andere gemeentes in de buurt van Amsterdam... waar zij hun, he, hun plekje willen gaan zoeken voor een clubhuis... zullen wij met raad en daad bijstaan... Om ze uh, uh, uh, via ja. die wet Bibop. om de mensen te laten zien hoe ze ze kunnen weren. Ja. Vinden jullie dat dan een soort behoefte voor? Je moet voorhand Bijna. al zeggen dat de wet Bibop aan de orde is. Dan moet je dus, en dat kan alleen tegen individuele leden van die clubs. Mm -hmm. En ik zou wel eens willen weten wat als inderdaad zij zich willen vestigen in Amsterdam. of een rechter dan gaat zeggen. u mag niet in Amsterdam als vereniging functioneren. Het lijkt me dat een rechter daar nog wel eens heel erg gouden streep door kan doen. Nou, ik, ik heb het idee dat, dat een. Een rechter die over bibelzaken oordeelt. Ja, er moet eerst een bibelprocedure zijn. Hè? Je kunt niet ja, zo op voorhand zeggen: u bent een crimineel, dus u gaat een bibel verliezen. Dus u mag een, niet de vereniging met Coca-Cola. Uh, ja, maar het is gewoon een kwestie hebben. van lange adem. Maar wat je ziet, wat ik, wat ik nog raarder vind, is natuurlijk: kijk, sommige uh, de, mensen die lid zijn van een motorbende hebben zoiets van: nou ja, ik ga me niet meer zo noemen. Ik uh -huh. uh, bedoel, in het zuiden van Nederland was er bijvoorbeeld een, uh, yep. een club. Die supportclub was van de Hells Angels. En die heeft ze onder andere naam. een creatieve vereniging voor het sleutelen aan uh, motoren. Harley Davidsons, ja. ja uh, Sint-Antonius. Uh, ja. een, een, een loods gehuurd. Nee, maar ik denk dat het vreemd, vreemd is dat. Gooit. zolang je niet in staat bent om het te verbieden. de vereniging te verbieden. dat je hem dan strafrechtelijk zou kunnen vervolgen als vereniging. Maar zou de vereniging nu in dit geval, de club Hells Angels. een stap kunnen ondernemen tegen de staat. of tegen minister Opstelten. omdat hij zegt. het moet bijvoorbeeld moeilijker worden gemaakt voor om bijeenkomsten te houden. Je ja, hebt het recht van normaal. vereniging. En als er niks tegen de vereniging bewezen is, kan je dit als minister nee. eigenlijk niet zeggen. De, nee, ik nee, denk zeggen. het ook niet. Nee, nee. Nee. Nee, het, is, het is echt blaffen in de media. Hmm. En weten dat je niet kan bijten, het is echt onverstandig. Het is wel zo blame and shame. Het is wel een hele. Ja, vroeger dat, werd ja, er niet bijgezet kan, dat als. Werkt niet, ja. Dat werkt niet bij deze jongens. Nee, maar vroeger werd er niet bijgezet als iemand die lid was van de, van de motorclub. En waar een plantage werd gevonden, dat die, dat die werd aangehouden. Er stond gewoon dat er iemand werd aangehouden van een uh, ja. drugsorganisatie. Mm -hmm. Sinds het laatste half jaar staat erbij of iemand lid, lid is van de, de, de Satudara... Ja. of lid van de Hells Angels. Ja. Dus men is toch bezig met blaming en shaming. Ja, zonder ja. dat je ze officieel ja, kan bestempelen ja. als criminele ja. organisatie. Jan Bonen moet weten hoe moeilijk dat is. Die heeft nog geprobeerd om de Rooms-Katholieke Kerk als criminele ja, organisatie ja, aan ja, te pakken. Ik nou is dat ze gaat ontwikkelen. Want inmiddels heeft een begrepen dat de kerk toch nog nader zal worden onderzocht nee. door alle lieden. Op mijn verzoek om die kerk als criminele organisatie te vervolgen. Dit de aanleiding van het misbruik, dat ik even duidelijk maak. Ik heb maak nog, steeds geen aan, waarvan... nog steeds geen antwoord. Oké. Okay. Uh, Ten slotte, toch nog even, want vrijdag was het zover, is, uh, heeft het kabinet ingestemd met het boerka-verbod. Dat is zo gaan heten, maar het is een verbod wat iets verder strekt. Niet alleen de boerka, dat is die gehele gezichts-, gelaats-, lichaamsbedekkende. Uh, dat lichaamsbedekkende gewaad. Het verbod geldt ook voor integraalhelms en voor uh, hoe heet die dingen? Bivakmutsen. Um, maar nu heeft de politiebond uh, bij monden van de voorzitter van... Uh, ik geloof hun OR gezegd... ja, uh, wij vinden het toch een beetje symboolpolitiek. Sterker nog, je uh, weet de politie is van goede wil... maar of wij dit nou allemaal kunnen gaan handhaven... en dan lopen zo'n vrouw, we weten niet eens... of ze het vrijwillig heeft aangetrokken... en hou er nou maar rekening mee dat wij niets gaan doen. Wa wat moet je dan als wetgever? Zo'n wet... Uh, uh, in Ze werking laten nemen. Nee, maar het is gebeurd. <laughs> en nu? Nou ja, maar je praat geloof ik over 60 uh, vrouwen in Nederland? 150 dacht Hè? ik. Dus dan, nou, dan moeten er 60 agenten een keer een oog dicht doen, denk ik. Of zo. Want ik, ik vind het echt, een stopt de niet waard. Maar, ik nee, heb nou, er ook nee, geen dus, mening bijna over. Dus nou ja, je, het... zou, je zou er een, een, een, een uitspraak over kunnen doen... over in hoeverre dit symboolpolitiek is van een kabinet... en hoe gevaarlijk het is als je dat doet op, op, op dit vlak. Op, op... Ja, dat, dat ja. is ook gevaarlijk. Je, moet, je, je, gaat, je gaat gewoon die mannen criminaliseren, maar die vrouw in feite uh, als achterlijke badjes afschilderen. Maar hoe gevaarlijk is het ook of hoe, gevaarlijk, hoe erg is het als de politie een in jullie ogen dan wel onzinnige wet, maar zegt van, daar zijn we het ook niet mee eens, of we vinden het zo onzinnig, handhaven. die handhaven De niet. de politieman is er om te handhaven, dus hij heeft eigenlijk geen keus. Maar ik denk dat de politieagent ook heel makkelijk een oogje dicht kan doen. En het nooit vast te stellen is dat hij een oogje dicht doet. Maar ik denk dat als je een wet maakt, dan moet je ook zorgen dat je hem handhaaft. Dus je moet eigenlijk geen wetten maken die je niet kan handhaven. Marianne? Nou, ah, daar het laatste ben ik het eens, want ik bedoel... kijk, handhaven is gewoon verstandig optreden. En als je verstandig optreedt, dan treed je niet op tegen een vrouw nee. in, uh, met een burka. Tenzij ze door het rode licht loopt, omdat ze het niet kan zien. Mm -hmm. Dan bescherm je er misschien. Maar het is gewoon absurd dat je een wet aanneemt die je niet kan uitvoeren. En, en, en uh, ook gek dat het in één adem wordt genoemd met die bivakmuts en die integraalhelm. Omdat het toch drie nee, verschillende dat is, uh, zijn. Dat is de schaamland. Nee, dat is natuurlijk en dan uh, hebben... de truc. Je kunt ja. het niet in het algemeen op die vrouw. Richten, want dan krijg je ook nog een heleboel discriminatie en zo. Mm -hmm. Nee, je moet het dan ook wel ah, ja. in het algemeen Maar gaat de politie gedonder krijgen als ze over uren inderdaad erop uren Ja, Overuren voor de politie, zeker met het koude weer. Als die erop betrapt worden, wordt, dat, dat, niet dat, ze niet, ja, dat ze het niet handhaven? Ja, dan zal die denk ik wel weer een bekeuring krijgen, die politieman, hè? Hmm. Zoiets. Ik, ik vind het echt een heel raar verhaal. Dus ik denk dat ze gewoon niet zullen handhaven. Hmm. Oké, okay. nou, dat is mooi. Dan is er een wet aangenomen vrijdag... die waarschijnlijk niet gehandhaafd gaat worden. Althans, dat denkt Jan maar Jan Huske denkt het ook. Dit was ons panel schuld en boete voor vandaag. Ik wilde jullie allebei bedanken, maar Jan Huske van Vrij Nederland, Jan Bonen, strafrechtadvocaat van zichzelf, volgens mij toch. Nergens van uh, een maatschap of een... Uh... Nee, nee, ik nee. Ben van mezelf. Je bent van ja. jezelf. Heel hartelijk bedankt. Uh, einde van de villa ook. We zijn er morgen weer vanaf half vier. Dan, zoals gewoonlijk, op dinsdag vanuit Den Haag. Hier naast mij zit Tim Overdiek om te vertellen... wat er zo meteen in het Radio 1 journaal is. Het vizier is Europees gericht. In Brussel zijn regeringsleiders bijeen. Alweer, nu met een optimistische ambitie. De groei van de, economische, uh, van de economie in Europa. Kwestie van positief denken. Terwijl Griekenland definitief door het ijs lijkt te gaan zakken. En ja hoor daar is mijn bruggetje over ijs gesproken. We beginnen met het mooiste geluid van de wereld. Nou ja, van Nederland. Nou ja, oké, okay, het mooiste geluid van Nederland in de winter. Na nou, een goede nacht vriezen. Luister en geniet meteen naar de hoofdpunten van het nieuws gelezen door Lieslot Thomas. Radio 1. Het NOS Journaal. Delen van Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen zitten zonder stroom. Volgens netbeheerder Stedin hebben ongeveer 50.000 klanten geen elektriciteit. Door de storing rijden verschillende trams en metro's niet... en Rotterdam Airport en verschillende ziekenhuizen draaien op noodaggregaten. Een kickboxgala van It's Showtime dat deze zomer in Den Bosch zou worden gehouden... gaat niet door. De gemeente Den Bosch zit niet te wachten op het evenement... vanwege negatieve ervaringen van andere steden. Zo verbood Amsterdam een gala van It's Showtime... omdat het een netwerkborrel... Voor criminelen zou zijn. In Roemenië is oud-premier Adriaan Nastase veroordeeld tot twee jaar cel voor omkoping. De hoge rechtshof wezen dat hij ongerekend 1,7 miljoen euro heeft weggesluist voor zijn verkiezingscampagne. Nastase was premier van Roemenië van 2000 tot 2004. En de ijsvereniging in Noord-Laren in Groningen wil woensdag de eerste marathon op natuurijs houden. De schaatsbaan is sinds vanmiddag open voor het publiek. Er ligt nu al anderhalve centimeter ijs. En gezien de weersverwachting moet de ijsvloer woensdag dik genoeg zijn. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws.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 Het zit er aan te komen, schaatsen. De vorst wordt strenger en houdt aan. In Groningen hadden ze al wat ijspret vanmiddag. Rotterdam en de omgeving kampt net als vorige week met een grote stroomstoring. Die raakt tienduizenden mensen. We gaan de stad in om te horen hoe de mensen er last van hebben. De regeringsleiders van de Europese Unie zitten wederom bij elkaar om te bespreken hoe de economieën versterkt kunnen worden. En dan, de buikjes van vrouwen worden steeds omvangrijker. Dat zie je vooral veel bij dames tussen de 30 en 40 jaar. En ook bij mannen zie je het steeds meer, volgens het RIVM. We gaan vanmiddag op zoek naar oplossingen. Een deel van Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam. Daar hebben ze dus last van een grote stroomstoring. Ongeveer 50.000 huishoudens zitten zonder stroom. Ruud Natrop van de Veiligheidsregio Rijnmond. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is het ergste probleem wat u tot nu toe gehoord heeft vanwege die stroomstoring? Ja, nou het, het, het ergste, in ieder geval het lastigste probleem voor ons is uh, te zorgen dat, uh, dat mensen snel uit liften komen. Mensen blijven natuurlijk vastzitten in, uh, in liften. Uh, verkeerslichten vallen uit en de trams en de metro's rijden niet meer. Dus er uh, extra veel politie op straat om uh, te voorkomen dat er een verkeerschaos ontstaat. Dat zijn eigenlijk de acute problemen bij een stroomstoring. Ja, wat is de oorzaak? nog niet bekend. Daar wordt nu uh, uh, nagezocht. De locatie is inmiddels wel bekend. Uh, dat is een, een, een hoofdverdeelstation. En uh, ja, men is daar nu aan het onderzoeken uh, wat er aan de hand is... en hoe, zo snel mogelijk, uh, hoe dat zo snel mogelijk verholpen kan worden. Ja, blijft u even aan de lijn, want wij gaan naar onze verslaggever... Hendrik Willem-Hofs in Rotterdam. De man die zonder ja. stroom door de stad kan. Hendrik Willem-Hofs, waar ben je en wat zie je? Ik sta op het Marconiplein, waar dus hier ergens in de buurt... Uh, de mensen van steden aan het werk zijn met het uh, transformatiehuisje. Uh, en ik denk dat ze daar de juiste draadjes weer aan elkaar hebben uh, gelast. Want zojuist springen de stoplichten weer aan. De lampen hier in de kantoren uh, springen weer aan. Dus ja, de stroomsturing die, uh, lijkt in ieder geval in dit gebied voorbij. Of dat ook uh, in Schiedam en Vlading is, dat kan ik natuurlijk niet zien. Maar misschien kan Ruud Natrop van de veiligheidsregio dat uh, inmiddels bevestigen. Nou, meneer Natrop, heeft u een schermpje ja. waarop u dit kunt zien? Uh, nee, dat helaas niet. Ik weet wel uh, uit ervaring dat het sowieso erg goed nieuws om uh, te horen. Dat is uh, heel prettig. Uh, maar als het uh, uh, weer opgeschakeld gaat worden, dat dat wel gefaseerd uh, moet gaan. Ik ben daar niet, niet technisch in, maar uh, het is niet zo dat het hele gebied dan weer in één keer... dat, dat gaat in fases via andere stations weer, om te voorkomen dat het weer fout zou gaan. Maar goed, dit is denk ik een heel goed begin. Uh. Zeg, en, en de zwakke plek van vandaag, was dat ook de zwakke plek van de stroomstoring vorige week in Rotterdam? Dat, dat durf ik absoluut niet te zeggen. Of dat, uh, of dat het zelfs wat vergelijkbaar is of uh, geen idee. Maar, nee. maar het is natuurlijk wel opvallend, hè? twee keer in een week of twee keer in acht dagen. Heeft u al even gesproken met in uh, de netwerkbeheerder van Zeg, uh, wat gebeurt hier allemaal? Uh, nee, niet op die manier. We hebben natuurlijk wel nauwe contacten hier in het operationeel centrum ook. Uh, maar dan houden we ons ja, voornamelijk bezig met... Uh... Met het oplossen van de acute problemen en uh, ja, niet, niet zozeer met hoe kan dat nou allemaal. Want ja, het, het is gebeurd op dat moment en het is onze taak om dat zo snel mogelijk uh, in goede banen te leiden. Zeg maar. De samenwerking met steden. Dus die fase hebben we niet, uh, <laughs> nog niet bereikt. Dat komt bereikten. later. Meneer Naathop ja, van dus de Veiligheidsregio Rijnmond. We Gauw weer aan de slag en kijken of het allemaal weer uh, goed is. Hartelijk we dank over... in ieder geval voor dit moment. Graag gedaan. Ja. Tot ziens. Ja. En door naar Rotterdam, naar Henrik Willem op de plek waar het allemaal begon. Heb je enig zicht op wat naar de oorzaak was van de storing, Henrik Willem? Het zat in een transformatorhuisje. En uh, toen, een week geleden was het natuurlijk in uh, Schiebroek. Uh, toen was er ook een uh, kortsluiting in, een, uh, in een, een transformatorhuisje. Toen zei Steden dat het ons om een zeer zeldzame storing ging. Of dat nu ook zo is, dat weet ik niet. Maar wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat Steden... En de Rotterdammers geplaagd worden door stroomstoringen. Uh, nu in januari al in ieder geval drie grote in uh, Rotterdam en omgeving in uh, Overschie. In Schiebroek en Prinseland vorige week waren dat 20.000 huishoudens. En nu dus 50.000 huishoudens ook in Schiedam en Vlaardingen en Rotterdam West. Um, 25 tot 30 minuten mag je jaarlijks uh, stroomstoring hebben. Dat is de wettelijke norm. Nou, bij mijn weten heeft Stedin dat wel gehaald in 2011, maar uh, wat dat betreft is januari toch wel een redelijk rampjaar en ze zijn uh, redelijk hard hun uh, kredieten aan het uh, verspelen. En, uh, en hebben uh, in ze na die tweede omgeving. storing, wil om al uh, actie ondernomen om er iets aan te doen, of is dit nu een derde stroomstoring uh, waar ongetwijfeld uh, uh, wel actie voor moet worden ondernomen? Nou ja, op korte termijn zijn ze natuurlijk actie aan het ondernemen om het te verhelpen, maar wat er precies achter ligt, dat is eigenlijk onduidelijk. En er zijn al politieke partijen in Rotterdam die zeggen... steden moet maar eens even komen uitleggen wat er nou precies allemaal aan de hand is. Want de schade, de overlast, economische schade... Er zijn heel veel winkels dichtgegaan vanmiddag. Puur omdat de kassa het niet meer deed. Omdat de alarminstratie het niet meer deed. Daarnaast moeten de... En toen uh, deed het de telefoon niet het ook niet meer. Maar wel uh, nadat hij het nieuws had gemeld dat de kabeltjes bij, dat, uh, uh, bij het Marconiplein uh, hersteld zijn. En dat daar de stroomstoring lijkt te zijn opgrijven. Tot zover die stroomstoring daar in de regio Rotterdam. Hoe de economische groei in Europa weer te stimuleren en ook hoe de budgetdiscipline te bevorderen. Dat zijn de gespreksonderwerpen vandaag in Brussel tijdens een Eurotop. Dat is een top waar de crisis in Griekenland opnieuw als een lode last op de schouders van de regeringsleiders ligt. Tijdens de onze correspondent in Brussel ving premier Mark Rutte zojuist op bij aankomst. Ja. Door de massale stakingen in België ligt het land bijna volledig plat. De meeste regeringsleiders zijn dan ook moeten uitwijken naar een militair vliegveld aan de rand van Brussel. De meeste zijn nu al binnen. Allereerst maar even de geruchten. Premier Rutte, een Duits plan om Griekenland onder curatele te stellen. Voelt u ervoor? Ik ga nooit in op voorstellen van collega's voor de top. Maar in algemene zin, kent u de opvatting van Nederland, dat voor wat hoort wat. Dus als wij bij Griekenland bereid zijn, ook in ons belang... Om de Grieken te helpen door deze moeilijke fase heen te komen. Dan mogen we van Griekenland verwachten dat zij op een heel goede manier uitvoering geven aan de afspraken. En in die zin zullen wij alle voorstellen die dat bevorderen geïnteresseerd bekijken. Lastige opdracht vandaag weer. Verder praten over bezuinigen, maar tegelijkertijd praten over het creëren van banen in Europa. Gaat dat samen? Kijk deze. De top gaat eigenlijk over twee zaken tegelijkertijd. We moeten ervoor zorgen dat landen zich houden aan de strikste begrotingsregels. Daar heeft Nederland voorstellen voor gedaan. En we zien steeds meer dat wat hier besloten wordt ook in onze richting komt. Ook vandaag zetten we weer een paar grote stappen. Zodat in de toekomst situaties als bij Griekenland, eh, Portugal, Ierland niet meer kunnen voorkomen. En ten tweede, je moet tegelijkertijd kijken wat kan ik doen om snel extra economische groei los te trekken. En dat kan in Europa, want er zijn nog ontzettend veel mogelijkheden... om de economie sneller te laten groeien. In december zijn jullie als regeringsleiders hier uit elkaar gegaan... met afspraken over een nieuw op te richten begrotingspact... om landen die schulden blijven maken te kunnen bestraffen. Daar wordt vandaag neem ik aan verder over gesproken. Kijk, wat we hier doen is ervoor zorgen dat we afspraken maken over het vasthouden aan de strikste begrotingsregels en tegelijkertijd het lostrekken van economische groei. En natuurlijk geldt dat voor het kabinet dat er nu zit van CDA en VVD en gedoogsteun van de PVV onze ambitie is uiteraard er ook aan te voldoen. Dat was premier Rutte. Tijn Sade is nu uh, in Brussel, staat daar uh, voor de deur van het overleg. Tijn, Rutte zegt aan ons Nederland zal het niet liggen, maar over Griekenland klinkt hij nog altijd zorgelijk. Is dat in, in het algemene sfeer? Ja, inderdaad. Hij eindigt uh, inderdaad met te zeggen... van: nou ja, wij uh, Nederland hebben onze uh, begroting wel op orde... of we zullen in ieder geval heel streng zijn. Uh, maar in het algemeen is hier de sfeer. We kunnen wel verder praten over banen en banen en banen. Dat willen heel veel zuidelijke landen. Maar ja, uh, noordelijke landen, Duitsland, Nederland uh, voorop, die twee... Ja, die willen toch nog steeds gewoon blijven praten... over die strengere begrotingsregels. En dan hebben we het over Griekenland inderdaad. Dat blijft maar een kwestie, dat blijft maar onzekerheid troeven. Er wordt in Athene nog altijd onderhandeld tussen die banken en de Griekse overheid... over het uh, mogelijk uh, grotendeels kwijtschelden van die Griekse uh, schulden. Dat nemen de banken dan op zich. Ja, dat akkoord is er niet. We hadden gehoopt dat dat er al zou zijn. Dan had deze top inderdaad over de toekomst kunnen gaan. Nog altijd dus hangt die Griekse kwestie hier uh, in de lucht, uh, hier in Brussel. Dus dat zal uh, de gesprekken grotendeels bepalen. En zal het dus iets minder gaan over wat ze eigenlijk met elkaar hadden afgesproken om over groei te praten. Zeker in geplaagde landen als Italië en Spanje. Ja, Spanje. Inderdaad, de nieuwe premier, Rajoy. Zijn eerste EU-top wordt er met speciale belangstelling naar hem gekeken. Zeker in het licht van de Malaise die alleen maar groter lijkt te worden in Spanje. Ja, de Malaise, je zegt het al, ik geloof dat uh, op dit moment zelfs de jeugdwerkeloosheid in Spanje groter is dan in uh, het allergeplaagste land Griekenland. In Spanje is het zelfs één op de twee jongeren hè, werkloos nu. Uh, het viel mij op dat, uh, uh, wat ongebruikelijk, uh, dat uh, de Spaanse nieuwe premier Agroy uh, eerder uh, vlak voor aanvang uh, van het overleg met zijn uh, collega-regeringsleiders eerst nog even bij de Europese Commissievoorzitter Barroso langs ging. Hij had er even een speciale ontmoeting, duidelijk even wat overleg, wat extra overleg om uh, ja, te kijken wat er uh, gedaan moet worden. Ik denk dat hij zeker een hoofdrol heeft. Hij niet alleen ook de Italiaanse nieuwe premier Mario Monti, die heeft de afgelopen weken al heel duidelijk een beetje de aanval gezocht. De aanval op ja, uh, de, de aanpak van uh, Angela Merkel die maar blijft uh, zeggen bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen, strenge begrotingen. En iemand als premier uh, Mario Monti en ik denk ook zijn Spaanse premier die zullen proberen het initiatief Vandaag naar zich toe te trekken om de aandacht te verleggen van bezuinigen naar banen creëren. Dus ik verwacht inderdaad voor hun een hoofdrol. Ja, uh, mits het toch. Uh, uh, ja, uh, mits ze, zeg maar, van die Griekse kwestie af kunnen praten. En ik denk dat dat toch niet echt gaat lukken. Het blijft toch vooral over de Grieken gaan. Stel dat er uh, tijd over is om, over het praat, om te praten over het creëren van die banen, hè, Tijn, hoe, hoe gaat dat dan? Mag ieder land een voorstel doen van goh, jullie moeten daar eens aan denken, zo doen wij het? Of is er ook iets wat Europees kan gebeuren... om te zorgen dat de Europese economieën weer, weer sterker worden. Nou, je hoorde het net uh, onze premier Mark Rutte al zeggen. Hè? Hij uh, kwam al meteen met, uh, het zou eigenlijk uh, een beetje op onze manier moeten. Uh, we hebben hem daar nog even verder over bevraagd. Hij zei, ja, uh, je moet hervormen zoals wij het in Nederland doen. Hervormingen die hout snijden, die gericht zijn op meer mensen aan het werk uh, krijgen. Een intelligente manier noemde Rutte het toen we hem daarover bevoegen. Nou, hij zal dat zeker op tafel leggen. Iedereen zal met zijn plannen en klachten komen. Vergeet niet, dat is een informele top. De Europese raadspresident Herman van Rompuy heeft iedereen hier naartoe gehaald om echt te brainstormen. Iedereen, zoals je het zelf al zegt, moet met zijn plannen op tafel komen. En dan zal de komende tijd zal er hopelijk een soort van ja, Europese uh, banenplan uit, uh, uitgedokterd worden. Tijdens het even vanuit Brussel en wij blijven nog even bij dat zorgenkindje van Europa, Griekenland. Door de diepe crisis zoeken steeds meer jonge, hoogopgeleide Grieken hun heil ergens anders. Vooral Duitsland is populair. Je ziet dat Duitse bedrijven de wind mee hebben en op zoek zijn naar goed geschoold personeel.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 de verschillen in Europa moeten ook weer niet al te groot worden. die ons aber ook weer voortdelen brengt. En wie is het in Duits? Um, ik geloof. oké, okay, niet zo so goed. Maar. het <laughs> Als kind heb ik het wel op school gehad. maar daarna heb ik tien jaar niks meer mee gedaan. Dus ik ben nu op cursus gegaan. Maar het leven is hier zoveel prettiger, zegt Vicky. Ik heb mijn leven terug. Uh, having your life back means that. Uh, actually in de vier of vijf jaren.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 Wijnand zwamen de ANWB. Wijnand, ik begin met je te vragen naar de regio Rotterdam. Wat heeft de stroomstoring daar nog gevolgen voor het verkeer? Nou, op dit moment nog niet. De meeste files staan wel rond Rotterdam. Maar dat is eigenlijk gebruikelijk. De A13 van Rotterdam naar Den Haag. Daar ligt de spitsstrook er wel uit bij de afritten Berkel en Rode Reis. Maar goed, dat is tegen de spitsrichting in. Nou, verder zien we vooral problemen in het zuiden nu. Op de A2 Maastricht-Eindhoven. Er staat in beide richtingen bij Roosteren 7 kilometer door een ongeluk. En de A28 van Hogeveen naar Zwolle. Hij het Langhorst, 3 kilometer. En ook dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. We gaan even terug naar Hendrik Willem Hofs. Die staat bij het Marconiplein in Rotterdam. Daar ergens in de buurt ging het vermoedelijk mis bij een transformatorhuisje. Waardoor 50.000 huishoudens dus zonder stroom zijn komen te zitten. Hendrik Willem, jij meldde eerder deze uitzending dat weer een lichtje aanging. Hoe is het nu? Ja, de lampen in de kantoorgebouwen hier... Die zijn aangevloekt zo even naar half vijf en de stoplichten uh, die knipperen. Dus die doen het nog niet echt. Dus mensen moeten echt voorzichtig oversteken. Het is hier een heel druk kruispunt. Uh, dus daar uh, is nog geen verandering in gekomen. Dus ik weet niet precies wat dat nou voor gevolgen heeft voor uh, de rest van het gebied. Of het zo is dat die stroomstoring nu uh, verholpen is of dat die deels verholpen is. Um, daar heb ik eigenlijk geen zicht op en ik weet ook niet exact waar dat transformatie, uh, transformatorhuisje is hier in de buurt. Zeg, dan hoe reageren de mensen om jou heen? Uh, nou, mensen gaan in ieder geval gewoon door, maar de, bijvoorbeeld winkeliers daarvoor heeft het behoorlijk wat gevolgen. Want die uh, terwijl ik nu zie dat iemand achterop een ander is geknald, dat krijg je dan als uh, stoplichten het niet doen... Maar die winkeliers die hebben hun winkels in ieder geval eerder dicht gedaan. En ook de tram staat hier bijvoorbeeld stil. De metro die rijdt een heel eind naar Schiedam niet. Uh, dus ja, zo heeft het wel behoorlijk wat gevolgen. Overlast. En het duurt nu, uh, of het heeft zo'n twee uur geduurd. Dus ja, dan begint het ook wel wat kouder te worden. De vorige stroomstoring, toen was het 9 graden boven nul. Nu is het min 1. Dus ja, dat, dat is wel iets vervelender. De kou in Rotterdam. Hendrik je dankjewel. Sinds vanmiddag kan het dan eindelijk schaatsen op natuureis. Nou ja, natuureis nog niet op sloten en plassen... maar op een ondergespoten Sintelbaan in het Groningse Noord-Laren. Ik ben eh, op een elektrische fiets hierheen gekomen. Maar ik denk dat ik ook schaatsen heb moet een beetje ondersteuning. Toch? Ja, ja. Maar u, u bent niet te houden? Ik ben niet te houden, nee. Ik, ik, dit vind ik zo mooi, joh. Vroeger, eh, ik ben hier geboren en getogen in Noord-Laren... Maar als de slootjes dicht lagen, lagen, dan gingen we wel schaatsen. Kon hem net houden. Dat resulteerde natuurlijk wel regelmatig in een nat pak. Dat kun je wel begrijpen. Maar dit is een heel dun laagje op een Sintelbaan, hè? Hij is uh, helemaal uitgewaterd past. Dus je hoeft er maar heel weinig water op te hebben... en dan heb je een perfecte ijsbaan. Maar het ziet er ook perfect uit. Ja, nou ja, ik denk... Ik zeg, het lijkt me zo mooi. Ik ga hier het even proberen. Nou, vooruit even kijken. Houdt wel, hè? Oké. Ho, ho. Nou, bedankt, hè? Hoi. Nog even, de ijsbaan gaat open en dan mogen de kinderen van de basisschool, hier vlak in de buurt, als eerste de ijsbaan op. Maar uh, Jan-Geert Veldman van de ijsvereniging, uh, er zijn mensen die zijn gewoon niet te houden. Nee, nee maar er zijn ook leden, hoor. ze mogen gerust op, ze hebben ervoor betaald, dus uh, ze mogen op de ijsbaan. Mag iedereen erop? Nou, het is ja, nog maar één nachtje eigenlijk. Nog maar één nachtje, nou, wezen voor, voor de leden van Nootlaarden en voor de school. Hoe lang ben je er bij bezig geweest? Eén hele nacht. Gisteravond om 8 uur begonnen, tot vanmorgen 9 uur. En wat ligt er nu? Wat voor een, ijslaag? Een anderhalve centimeter. Ja, maar gisteravond ging het niet hard, want we kregen sneeuw. En dan kon je het ijs ook wel zien, in het begin een beetje robbelig. En, nou ja. Maar vanmorgen, toen was het best, en na 5 uur. Dat ziet er nu weer heel donker en strak uit. Ja, het ziet er mooi strak uit, dat is inderdaad waar, maar. Ja, dat hebben we vanmorgen gedaan, eigenlijk na 5 uur, daar komt dat meer. Ja. Jullie doen dit altijd om als eerste de uh, marathon op natuurreis te krijgen... Wat een pech dat die mannen allemaal op de Wijsensee zitten. Ja. En niet terugkomen. Nou, we doen het niet alleen om de, om de eerste marathon. Dan moet je hem uh, in herstellen. Maar, nee, we doen het eigenlijk altijd. We, altijd de baan eerst open voor de kinderen. En dan vervolgens een marathon. Dus nooit de baan gesloten houden voor de leden en voor de kinderen. Maar tuurlijk, het bijkomstigheid is natuurlijk mooi dat je de marathon hebt. En dat uh, ja, de aardrijden zijn er helaas niet. Maar ik heb wel begrepen van het gewest Groningen... dat er genoeg gerijders zijn in Nederland... die heel graag de eerste marathon dan rijden. Morgen of overmorgen. Ja. En misschien morgen al? Nou ja, hangt er vanaf hoe het vannacht gaat. Maar als dan morgenavond... De, en overleg met de tv. dan Dat zou het leuk zijn. Het kan weer beginnen. Het kan weer beginnen, ja. Het kiep er En de eh. eerste rondje. Eh. Eh. Even te weinig lucht. Maar voor de rest perfect op mij, hoor. Ja, dit, dit is puur genieten. Dit is een beetje natuurijs. Er zitten wat ribbeltjes. Nou ja, zij er zo. Eh. Het schiet aan op de ondergespoten en bevorigd Sintelbaan in het Groningse Noordlagen. En toen was het de beurt aan de kinderen van het dorpje, bijdragen van Rienke Kamer. We hebben weer Gerrit gaan zitten, die veert helemaal op bij dit soort dagen. Goedemiddag Gerrit, ja, uh, de eerste ijsdag hè? Ja dat klopt, de eerste ijsdag. Op de bij, in bijna het hele land is de temperatuur vandaag onder nul gebleven. Alleen in Zeeland werd het dan nog rond het vriespunt, maar voor de rest allemaal min 1 of min 2. En dan noemen we dat een ijsdag. En uh, hoe snel groeit het ijs dan aan per dag als het blijft vriezen? Hoe dat want dat is... was een beetje de, de discussie in Noord-Laren met Rinkamer. Ja, dat is lastig te zeggen, want dat, heel, dat hangt ook heel erg van de ondergrond af. Maar ik denk, kijk, vannacht wordt het min 8, min 9 in het noordoosten van het land. Oeh. En als ze dan gewoon blijven sproeien, uh, nou, dan zal het denk ik wel een centimeter of drie bij kunnen komen. Min 8 in het noorden en de ja. rest van het land. Nou, de rest van het land uh, wat minder. En dat komt vooral omdat er boven het uh, zuiden en zuidwesten van het land nog bewolking hangt. Ook boven het midden trouwens nog, maar het zal vanuit het uh, noordoosten gaan opklaren. Want het is in Groningen vandaag eigenlijk de hele dag al zonnig geweest. Dus die grens tussen bewolking en zon, winterzon, die lag vandaag al boven het land. En die komt langzaam en zeker verder naar het zuiden toe. Dus we zijn op de goede weg bezig, richting schaatsen overal in het land. Maar, uh, Absoluut. dat staat, dat staat vast. Komende ja, dag. kijk, de komende, je kunt rustig zeggen dat de komende week... zeg maar de komende zeven dagen tot en met het weekend... Uh, blijft het gewoon uh, vriezen en uh, dat het, het, de nachten die worden ook flink kouder. Ik denk dat we... Nou ja, vannacht is dan een nacht waarbij de verschillen nog vrij groot zullen zijn. Maar ik denk dat de, de volgende nacht... dan zul je in het binnenland strenge vorst krijgen. Ik denk dat het dan lokaal al onder de min 10 komt. Nu zitten hier drie liefhebbers. Er zijn natuurlijk ook mensen die denken, oh nee, al die vorst. Uh, want hoe zit het bijvoorbeeld met de gladheid komende week? Nou, dat valt heel erg mee. Want uh, kijk, zolang er geen neerslag komt, dan, uh, dan, dan krijg je eigenlijk ook geen gladheid. Want en lucht... die komt er niet in neerslag? Nee, nee, nee. De lucht is zo droog uh, dat, er ook, dat je ook geen rijpvorming op de weg krijgt. Dat gebeurt eigenlijk nauwelijks. Uh, dus ik, ik denk dat gladheid, grootschalige gladheid, dat, dat is geen probleem de komende dagen. En de vorst houdt die lang aan? Ja, de vorst uh, die houdt zeker tot en met het weekend aan. En daarna ook nog wel als ik de lange termijn uh, prognoses bekijk. Alleen ja, dan neemt de onzekerheid natuurlijk wat toe. Maar zoals het er nu naar uitziet... is dit gewoon echt het begin van een lange vorstperiode. Wat een mooie week, Gerrit Hiemstra. Dank je. Absoluut. Geen treinen, geen bussen en de meeste fabrieken liggen plat. Dan hebben we het over België. De Belgen staakten vandaag tegen het verhogen van de leeftijd... waarop ze op vervroegd met vervroegd pensioen kunnen. Correspondent Joas van Poppel. De haven van Gent in de vroege ochtend. Afritten zijn afgezet, kaders en fabrieken zijn onbereikbaar. Bij een stakingspost staat een jonge man met een felrode sjaal. We staken voor het behoud van de brugpensioen. Wat is brugpensioen? Dus op vroegere leeftijd, op 58 jaar, dus in pensioen gaan. Mensen die op hun 18 jaar starten met werken in zware omstandigheden, in fabrieken... Uh, die zouden mogelijk op hun op 58 jaar uh, in pensioen mogen gaan. Dus dat is 40 jaar uh, zware arbeid en ik vind dat dat voldoende is. In het centrum van Brussel staat Mark Leemans van vakbond ACV. Volgens hem is de staking een groot succes. Ik heb deze morgen tientallen stakersposten bezocht bij heel veel bedrijven in verschillende sectoren. Ik heb daar heel veel mensen gezien die vastberaden zijn. En mensen willen vooral uiting geven aan hun ongenoegen. En zij vinden dat ze op dit ogenblik onheus, unfair bejegend zijn door de, door de regering en door de werkgevers. We staan in de Europese wijk vanmiddag hier in de Europese top. Wat moet Europa doen? Wel, Europa moet een, een groeigericht organiseren. Dat betekent dat lidstaten kansen moeten hebben om te investeren, om jobs te creëren, te innoveren. Maar er wordt gezegd, daar is geen geld voor. Wel, geld zal er altijd zijn als we daar de ruimte voor maken natuurlijk. Maar we moeten gaan zoeken en we moeten lasten verdelen over de verschillende groepen. Een algemene staking, dat is ook overlast. Geen treinen, geen bussen, veel supermarkten dicht. Vooral jonge Belgen, studenten, begrijpen niet wat de bonden willen bereiken. Ze veroorzaakken wel last voor iedereen, terwijl er eigenlijk geen oplossingen komen. Allee. Ik vraag me ook af omdat het zoveel nut heeft om zoveel te staken. Misschien zijn er al andere oplossingen. Uh, ik denk dat ze momenteel slecht aanpakken. Dat ze ja, heel plantplaat leggen, dat is niet nodig. Uh, en ze hebben eigenlijk wel geld genoeg. Maar studenten die hebben makkelijk praten, zeggen ze bij de stakingspost in de haven van Gent. De studenten die, die blijven langer studeren tot hun 27, 28 jaar. Maar als je dan bekijkt, hebben die een veel kortere loopbaan. Als, als de, de, de, andere, de arbeiders die op hun 18 jaar beginnen met werken, die, die sinds hun 18 jaar beginnen met belasting te betalen. Die mensen zouden ook de kans moeten krijgen om op oudere leeftijd te, te kunnen genieten. De staking in België duurt nog tot 10 uur vanavond. Een verslag hoorde u vanuit België van Joris van Poppel. En dit radioeensdunaal duurt gewoon tot half zeven vanavond met na vijf... Uh... Eh, grote problemen bij de grootste woningcorporatie van Nederland. Die zit in Rotterdam, Vestia. Een eh, tekort, een groot tekort van zeker 1 miljard euro. Hoe heeft dat zover kunnen komen? En we gaan het hebben over auto's. Slimme auto's, maar ook over auto's die niet starten vandaag. Vanwege de kou, want die laat zich gelden. Wij gaan een kopje thee halen en zien u, spreek u na vijf uur. Tot zo. Vanavond BNN Today. Ja, nou ja, we lachen erom, maar was het zo leuk? Vanavond om half negen op Radio 1. Ik had die, mo ik, ik had die mogelijkheden nog niet gezien toen ik het interview had opgenomen. Ja. Maar het waren ook echt veertien afzonderlijke keren ja, nee, dat hij ja, zei. Ja, ja, ja. dat ja, ja, ja. ja, ja, uh, klopt. Het, het is uh, eigenlijk een soort indikken. Luister en kijk mee op radio1.nl. Een rap. Het is een rap. rap, Ladies and Gentlemen, rap. it's a rap. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.